In de dood van zijn moeder werd de profeet vrede de met hem opgevangen door zijn opa Abdul Muttalib, die hem in huis nam en zich over hem ontfermde en hem alle benodigde liefde gaf. En we weten allemaal dat hij zeer gesteld was op Mohammed sallallahu alayhi wa salli. Hij deed er alles aan om het verdriet van Mohammed enigszins te verlichten en zijn roep naar liefde en aandacht enigszins verlichten. ...te beantwoorden. En de liefde van Abdul Muttalib... ...voor zijn kleinzoon... ...was zo groot... ...dat hij deze zelfs... ...voortrok op zijn eigen kinderen. Dus hij trok Mohammed... ...vrede zij met hem voor... ...op zijn eigen kinderen. En ook nam Ummu Eman... ...een deel van de opvoeding... ...van de profeet... ...vrede zij met hem... ...voor haar rekening. Dus ook zij speelde een grote rol... ...in het leven... ...van de profeet... ...Ummu Eman... Haar echte naam is Baraka al-Habashiyya bintu Thalaba. oftewel de dochter van Fa'laba. En zij was een van de eerste mensen die de islam hadden omarmd. <coughs> zij was een van de mensen, de eerste mensen, die de islam zijn binnengetreden. En volgens sommige geschiedschrijvers overleed zij zes maanden na de dood van de profeet Vrede hem. Deze vrouw heeft dus een belangrijke rol gespeeld in het leven van onze profeet Mohammed, vrede zijn met hem. En zij had ook een speciale plekje in het hart van de profeet. Hij is haar nooit vergeten en plachtte altijd te zeggen, na mijn echte moeder is zij mijn andere moeder. Ja, dat komt natuurlijk vanwege de liefde en de zorg die hij van haar kreeg, van deze vrouw. En ook was Abdul Muttalib, dus de, van, de opa van de profeet, en we weten hij was ook zeer gesteld op de profeet, hij hield ontzettend veel van hem. Ook was Abdul Muttalib gewoon om tegen haar te zeggen, dus tegen Ommu O Baraka, vraag het niet om mijn zoon uit het oog te verliezen. Ik heb de lieden van het boek horen zeggen dat deze zoon van mij de profeet van de gemeenschap zal zijn. Toen Abdul Muttalib op het punt stond om het leven te laten, om dood te gaan, te overlijden, droeg hij zijn zoon Abu Talib op om de zorg voor Mohammed op zich te nemen. Dus hij vroeg zijn zoon Abu Talib om voor Mohammed te zorgen na zijn dood en goed voor hem te zijn. Toen de opa van de profeet Abdul Muttalib het leven liet, was de profeet, vrede zij met hem... acht jaar oud. En Abu Talib... die hield zich aan de gemaakte afspraak... en nam de zorg voor Mohammed... vrede zij met hem... op zich. En de profeet... die groeide in het huis... van zijn oom Abu Talib... die een vooraanstaande positie... had opgebouwd... binnen Koreis. Het was een gerespecteerde man. Iedereen keek op naar hem... En Abu Talib hield, evenals Abdul Muttalib, ontzettend veel van zijn neef Mohammed, vrede zij met hem. Als hij ergens naartoe ging, dan stond hij erop dat Mohammed meeging. En zijn liefde voor Mohammed ging zo ver, dat niemand van zijn kinderen mocht eten, totdat Mohammed, vrede zij met hem, aan tafel was geschoven. Dus, ook Abu Talib hield ontzettend veel van de profeet. En het gaf hem een dermate bevrediging, als ik zo mag zeggen, om te zien hoe welgemaneerd en fatsoenlijk de profeet vrede zij met hem was. Het was werkelijk een lust voor het oog om te zien hoe Mohammed vrede zij met hem, at, dronk, sprak, zat en sliep. En deze verheven karaktertrekken van de profeet vrede zij met hem zouden voldoende moeten zijn als bewijs voor zijn latere boodschap, voor zijn latere profeetschap. Alleen deze kenmerken duiden op het feit dat deze jongen bijzonder was. Als je keek naar de profeet en de rest van de kinderen, dan zag je een duidelijk verschil. Terwijl andere kinderen zich kinderlijk gedroegen en bezig hielden met spelen op straat, Hield Mohammed vrede zijn met hem zich bezig in zijn beginjaren met het hoeden van schapen. Hij deed dit in opdracht van zijn familie, maar ook in opdracht van anderen. En hiermee stelde de profeet een voorbeeld voor anderen als het gaat om het verdienen van de kost en het voegen voor het dagelijkse brood. En later zal de profeet vrede zijn met hem met tevredenheid terugkijken op deze periode. En zeggen zoals vermeld staat in Sahih al bukhari Moosa werd gezonden. werd gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. In een tijd dat hij schapen van zijn familie aan het hoeden was. Dat was het moment dat Moosa werd gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. En ook ik werd gezonden in een tijd dat ik schapen aan het hoeden was. In een plaatsje genaamd Jihad. Dat was een plaatje nabij, Mekka. Vervolgens zei de profeet, vrede zij met hem. Allah heeft geen profeet gezonden. Of hij heeft schapen gehoed. Alle profeten hebben dat gedaan. Het hoeden van schapen was voor de profeten een soort proefneming. Als ik zo mag zeggen. En een soort voorbereiding. Op het gebied van een aantal zaken. Zoals het kunnen motiveren. En inspireren van mensen. En het runnen. Het besturen. Van hun zaken. Daar ben je mee bezig. Als schapenhoeder. Constant ben je bezig met het uitstippelen van een strategie. En je laat of je wil. Of je wenst. Dat die schapen een bepaalde koers varen. En je tekent bepaalde kaders. En je wil ze daar binnen houden. En zodoende. Dus daar ben je allemaal mee bezig. Dus dat geldt. Ook voor deze profeten. Hierdoor konden de profeten zich klaarmaken om te kunnen voorzien in de behoeften van hun gemeenschap. En deze gemeenschappen ook te verbeteren. Dat was hun taak. Te adviseren, te leiden enzovoort. En natuurlijk, zoals er ook gezegd is, dient het hoeden van schapen de verbetering van iemands gedrag. Het leert hem geduldig te zijn. Leert hem zacht aardig te zijn. Leert hem vriendelijk te zijn. Enzovoort. En natuurlijk niet te vergeten. Zoals het daar ook is gezegd. De lange tijden. Die de persoon alleen doorbrengt in het platteland. Want het was altijd buiten de stad. Onder de hemel. Omgeven natuurlijk door het zand. Omgeven door de kleurrijke bergen. Omgeven door de kronkelige wegen. En dit draagt allemaal bij aan het vormen van iemands persoonlijkheid zet je ook aan het denken over het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala over het vermogen van Allah subhanahu wa ta'ala vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt en waarom deze zaak specifiek hij spreekt hier over de berg ...spreekt over de hemel, spreekt over iwin, kamelen... ...spreekt over de aarde. Waarom deze zaak? Want dat zijn de enige zaken die de Arabieren kenden. Kamelen, dat waren hun rijdieren. En voor de rest hadden ze te maken met de hemel, boven hun. Het zand, de aarde en de bergen, dat was het. Dus vandaar de verwijzing aan deze zaak. En dat was voor hun natuurlijk een reden of een aanleiding... Om stil te staan bij de grootsheid van de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zou een ieder van ons moeten doen van tijd tot tijd. Het draagt bij aan het versterken van je geloof, van je iman, van je godsvrucht. Dat je even om je heen kijkt. Kijk naar je lichaam, kijk naar jezelf, kan ook. Dat je jezelf onderzoekt en bestudeert. De perfectie waarin jij geschapen bent, gemaakt bent. Dat duidt erop dat er iemand is die daarover waakt. Iemand is die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat kan geen blinde toeval zijn, zoals sommigen beweren. Deze perfectie moet een maker nodig hebben gehad. En deze maker bezit de ultieme wijsheid. Bezit de ultieme macht, kracht. En kundigheid natuurlijk, dat zie je ook. Aan alles wat hij heeft geschapen, alles wat hij heeft gemaakt. Dus het was voor hun een tijd van bezinning. Een tijd. Om zaken te overpeinzen. Na te denken. Over alles om je heen. Wie heeft deze bergen gemaakt? Wie heeft de hemel gemaakt? En toen de profeet vrede zij met hem. De leeftijd van twaalf jaar bereikte. Werd hij door zijn oom. Naar Shem meegenomen. Shem is oud Syrië. Hij werd meegenomen naar Shem. Voor een handelsreis. Dat was de eerste keer dat Mohammed. Wa sallam, buiten. ...Arabische schiereiland kwam. Toen zij een plaatsje bereikten... ...genaamd Bosra... ...liepen zij een priester... ...tegen het lijf... ...genaamd Beheer. En deze man behoorde... ...tot de christelijke geleerde... ...die natuurlijk kennis bezat... ...en had van de eerdere hemelse boeken. En daaruit dus uit... ...die boeken, die hemelse boeken... ...heeft hij kunnen opmaken... ...dat de komst van de laatste profeet... ...nabij was... En dat hij van Arabische komaf zou zijn. En dit is alleen maar bevestiging van het feit. Dat er heel veel gesoemeld is met die boeken. Maar als je subhanallah kijkt soms naar teksten die worden aangehaald. Door Ibn al-Qayyim. In zijn boek Hidayat al Of door bijvoorbeeld Ibn Taymiyyah taymiya Rahmatullahi alay, In zijn boek Al-Jawab al-Sahih. Uh, Al-Aman al, al din al-Masih. Als je kijkt naar hun teksten. En hun weerleggingen. En in het bijzonder de bijbelse teksten die ze aanhalen, daar wordt zelfs de naam genoemd soms, of daar worden kenmerken gegeven die zo duidelijk zijn, daar kun je niet meer omheen. Maar die teksten kun je vandaag niet meer achterhalen, je niet meer vinden. Of je vindt ze wel terug, maar die woorden, die woorden waarop de nadruk wordt gelegd door Qayyim op Nothemia, die zijn er niet meer. Gewijzigd, is weggehaald, Er zijn zaken toegevoegd en zodoende. De aandacht van deze priester werd getrokken door een volk. Die voortdurend Mohammed vrede zij met hem bedekte. Dus hij keek naar die reisgenootschap. En hij zag dat er constant iemand bedekt werd door een volk. En dat trok zijn aandacht. En hij besloot toen eten te maken voor deze reisgenootschap. En iedereen uit te nodigen. En nadat zij allemaal... Op zijn uitnodiging waren ingegaan en bij hem thuis zaten. Begon hij de profeet vrede zij met hem te onderzoeken. Hij was benieuwd naar deze jonge man. Waarom voelt hij zich af? Waarom wordt hij bedekt door een volk? Dat is niet zomaar iets. Dus hij begon de profeet vrede zij met hem te onderzoeken. En hij deed dit op basis van een aantal kenmerken. Die hij in de hemelse boeken had aangetroffen. Dus hij kende een aantal kenmerken en als die kenmerken terug te vinden waren in Mohammed vrede zijn met hem, dan was hij de verwachte profeet en vooral toen hij, dus deze Behera de zegel der profeetschap, die zich bevond tussen zijn schouders te zien kreeg riep hij Abu Talib bij zich en vroeg hem, is dit kind familie van jou? wie is deze kind? wat is hij van jou? toen zei Abu Talib, hij is mijn zoon, toen zei Behera, gelet op deze zaak Zover gingen eigenlijk de teksten van de Bijbel. Als het gaat om Mohammed vrede met hem. Dus ze waren zonneklaar klaar en helder. Dus die Behera die zei tegen hem. Het kan je zoon niet zijn. Want zijn vader moet het leven al hebben gelaten. Toen zei Abu Talib. Het is de zoon van mijn broer. Toen zei Behera. Dus de priester die zei. Die vroeg weer op zijn beurt. En waar is zijn vader? Hij zei. Dus Abu Talib antwoordde. Hij overleed terwijl zijn moeder zwanger van hem was. Toen zei Bahira nu heb jij de waarheid gesproken. En hij zei daarna tegen hem. Hij zei neem je neef terug naar zijn land. En waak over hem. Want zouden sommige lieden van het boek hier achter komen. Dan zullen zij hem kwaad willen berokkenen. Want jouw neef zal een hoge status verwerven. En deze woorden van Bahira maakte Abu Talib onrustig. En hij besloot na afloop van zijn zakenreis onmiddellijk naar Mekka terug te gaan. Uit vrees dat zijn neef Mohammed met hem iets zou overkomen. Wat er verder is gebeurd zal ik met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala de volgende keer vertellen. Was subhanakallahum bihamdik saadu la ilayna wa kautu